En zover gaat Shell niet. In België is opnieuw een slachthuis gesloten. De Belgische Voedsel- en Warenautoriteit heeft een vergunning ingetrokken... van een slachthuis in de buurt van Antwerpen. Vanwege de gebrekkige hygiëne en te weinig goed opgeleid personeel. Het bedrijf was de afgelopen jaren al tientallen keren op de vingers getikt. Ook werd meerdere keren vlees in beslag genomen... omdat de voedselveiligheid in het geding was. Het slachthuis zegt dat de problemen al zijn aangepakt.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 Tot besluit nog het weer. Vanuit het zuiden buien. Vanmiddag ook af en toe zon. En het wordt een graad of 15. Tegen de avond opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen een stuk koeler. Vanaf vrijdag vrijwel droog en warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Een spoedreparatie aan de zuidkant van Amsterdam op de A4 veroorzaakt een lange file op de A10, de A10 Zuid. Je staat bijna twintig minuten vast tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwemeer richting Den Haag. Dat was de verkeersinformatie.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zijn we weer. Het is woensdag, hè? Ja, de hele dag. Ja, nee, ik mocht in de verwarring zijn, omdat we net uh, Zandvoort uit Zandvoort hoorden. Ja. En uh, dat hoort uh, uh, er ook <lacht> normaal op dinsdag te zijn. Dus ik denk, hé, hey, ben ik nou een dag in de war? <lacht> Het zou zomaar kunnen, maar in dit geval, nee hoor. Nee, wij zijn niet een noir. Je bent helemaal bij de tijd. Ja, nou ja, het kon, alles met tweede paasdag een stukje opgeschoven is of zo, dat weet je natuurlijk maar nooit. Maar oké, okay. hang niet uit, uh, we zijn er weer gezellig. Heerlijk. Het is 4 april vandaag, dames en heren, en uh, ja, dat is toch wel weer een speciale dag natuurlijk, want het is 4 april. Ja, dat komt er één keer voor. En als je uh, weer april, uh, 4 april hebt, moet je weer 365 dagen wachten. 64, 364 dagen. Ja. Ben jij nog de 1 april in de maling genomen? Uh, nee. Helemaal niks? Nee hoor. Of je weet het niet? Huh? Of je weet er niks van? Jawel. Nou, nou, maar ik ben heel scherp. <laughs> ah, natuurlijk, natuurlijk. Ik ben heel oplettend. Zeker vond, Ik vond, ik vond uh, Jochem Meijer had een fantastische 1 april Hoe heb ik niet gehoord, vertel. Ja, die was helemaal fantastisch. Ja, die was helemaal te gek. En uh, die, die had, uh, had op Facebook had die laten zetten dat hij uh, een uh, college zou geven aan de Leidse Universiteit over stressbestendigheid. Oeh. Nou, jonge Meijer, moet je nagaan. Ja. De grootste. Ah, de heer, de heer, bestaat. <lacht> en hij had beloofd dat hij langzaam zou praten. En er waren volgens het bericht 600 inschrijvingen. Zo. Dat <lacht> was gewoon een april grap. <lacht> Dat is, goeie, dat is een goeie. Ja, ik vond hem geweldig. Ik vond hem echt geweldig. Er waren heel veel inschrijvingen. Ik geloof 600 inschrijvingen. En uh, hij, heeft het, hij heeft het goed gemaakt. Uh, door twee uh, uh, uh, uh, uh, ja, een aantal voorstellingen uh, uh, voor, voor twee personen vrij kaart te weggeven. Ja, dat is aardig. Van. Ja, dat is aardig. Dus dat vond ik wel leuk. Ik vind hem trouwens überhaupt geweldig. Maar goed... Oude stresskip. Hey! Goed, wij gaan vandaag ons weer bezighouden met cultuur. en eh, Nee, cultuur. Ja, Niet cultuur. cultuur. Cultuur. Niet cultuur. Nee. Dat is wat anders. Nee, nee. Nee. Verder hebben we natuurlijk de 3 in 1. We hebben het regio-nieuws half 1, half 2. En uh, het weerbericht. Het weerbericht hebben we ook nog. Wordt warm, het weekend. Niet verklappen nou. Je kan, je kan je zwembroek aan het weekend. Nou, dat is al lang bekend. Dat werd gisteren al verteld. Ach, kom. Het ja. werd gisteren al verteld dat we het weekend waarschijnlijk de 20 graden gaan aantikken. Heerlijk. Ja, dus je mag weer in je zwembroek. Dan kom nou dat wil jij niet zien. Nee. nee. Je vrouw in bikini lijkt me goed, maar jou is... Hoe weet jij dat nou weer? <lacht> <lacht> Ik wil oh. gewoon even met jou praten. Oh, hoezo? <lacht> Hoe ken je mijn vrouw dan? Nou, oh, dat ben ik even die wel kim. Nee, hè? Oh, ik ga er nee, nee, okay. gewoon vanuit dat jij een man met smaak vindt, en dat het dus ook een smaakvolle vrouw is. Hm. Ja, Kijk. dankjewel. Dat klinkt als een compliment. Ja, goed hè. En dan complimenteer ik jou met jouw muzikale smaak. Nou, dankjewel. En je vrouw natuurlijk ook, hè? Want ik heb jouw vrouw laatst weer gezien. Ja, uh. Die was druk bezig met het uh, dirigeren van een uh, orkest Ja. Van, van, van een koor. Ja. Uh. Prachtig, zeg? Ja. ja, dat kan ze wel. Ja, dat is wel. Ja, zeker. Ja, zeker wel. Goed. Ja, jij was erbij, hè? Bij ja, de Passion was... afgelopen ja, vrijdag. Nee. Ja, was je was erbij. Je doet nee. cultuur of je doet het niet. Nee, dat is waar. Je moet er alleen niet meer zo hard doorheen praten met Dolly. nou ja. ah, we zaten ah, achter in ah, de kerk. Ah, ik hè? zag het filmpje. Nou ja. zag zag het filmpje. Oh, dat filmpje. Ja, ja. ja. Ah, oké. Okay. Dan zeg ik niks meer nu. Weet je wat we doen? We gaan beginnen. Prima. Artiest in het licht. <laughs> Muddy Waters. En het is een hele oude opname. Ja. Maar wel lekker. Oh yeah. gonna be alright this morning. Now when I was a young boy. At the age of five My mother said I'd be The greatest man alive But now I'm a man I made 21 I oh, Won't you believe me, honey We're having lots of fun I'm a man yeah. I spell M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 I spell him a child in that rather than me no be o child why that spell Manish boy I'm a man for a grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man mooi. Bernie Waters was dat en de uh, Manish Boy en dat was de originele opname. Hij heeft hem later nog wel eens een paar keer geloof ik opnieuw gedaan en hij heeft hem zelfs een keer opgenomen met Mick Jagger en zo uh, live. Maar dit was denk ik toch wel uh, de originele uh, versie, de, de oude opname van dit prachtige liedje van deze blueszanger. Die geboren werd als uh, uh, McKinley Morganfield. Zo uh, is zijn echte naam. En eh, dat was dus zijn pseu pseudoniem, Murray Waters. Hij werd geboren in eh, Issaquina County in Mississippi. Eh, op 4 april 1913. Ja, dat is een houtje. Je zou nu intussen 105 geweest zijn. Maar dat heeft hij niet gehaald. Hij is overleefd eh, in Westmont in Illinois in, in Amerika. 30 april 1983, dus hij is 70 geworden. En uh, dat was een Amerikaanse blueszanger. En wordt in de bluesmuziek gezien als de opvolger van zijn grote voorgangers: um, uh, Sun House, uh, Willie Brown en Robert Johnson. In de lijst van de 100, 100 Greatest Artists of uh, All Time. De, de beste artiesten aller tijden. Van Rolling Stone, het popblad, muziekblad uit Amerika. Staat Waters op nummer 17. Uh, verder is natuurlijk bekend dat uh, de Rolling Stones hun naam te danken hebben aan een nummer van Muddy Waters. Dat heette Rolling Stone. En uh, de, daar hebben de, de Stones dus gewoon hun naam aan te danken. En uh, nou ja, je hoorde ook het woord Rolling Stone in dit nummer voorkomen. Maar toen dit opgenomen werd, was er van de store Rolling Stones nog geen sprake. Absoluut niet. Ik denk dat deze opname uh, zo'n beetje uit de jaren 50 dateert of zo. Zo klinkt het tenminste wel. Goed, Murray Waters dus. En uh, het is vandaag zijn geboortedag. En dat is leuk. We hebben nog een aantal artiesten in het licht vandaag. En uh, het contrast tussen deze artiesten zal zeer groot zijn. Dat kan ik u alvast <laughs> verzekeren. Maar goed, eerste drie in één. Drie in één in een. Ja. Gisteren in de vinyljaren kwamen ze ook al een bot En nu weer. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is nog helemaal zo. Het is gewoon weer. Nee. Ja, het moet nu gebeuren. Het gebeurt alleen niet. Credits Clearwater Revival. Het was te laat. Het is een beetje traag vandaag, maar het komt systeemloos ook een dag achter, ik ook denk. Maar uh, ja, daar was ik weer, dag rond. Ja, hallo. <laughs> Tol. Alles goed met u? Nou, ik heb je een niet gezien. Nou, waarom niet? Nou ja, je, je zit verscholen achter al die beeldschermen. Ja, dat is waar. Dat, dat, dat is waar, dat is waar. Ja, dat klopt. Goed, u hoorde de 3-1. En uh, gisteren in de vinyljaren hadden we ook uh, deze band al met een LP. Maar uh, nu, ja, er stond nog een 3-in-1 van in mijn lijst. Dus ik denk, nou, die ga ik maar eens even doen. Creedence Clearwater Revival. Amerikaanse rockband die zijn hoogte kende in de periode 1968 72 De bezetting stond uit zanger, gitarist songwriter John Fogerty. Zijn broer Tom Fogerty. En uh, Stu Koek, de drummert. En uh, nee, die was de bassist, sorry. En Doug Clifford, dat was de uh, drummert. De groep speelt een uh, karakteristieke Swamp blues, uh, Moeras blues. En een mix van country blues en rock and roll. En uh, ja, een prachtige naam natuurlijk. De biografie. Nou ja, eens even kijken wat er verder nog bij staat. De geschiedenis van Critics Clearwater Revival. Uh, voor het gemak afgekort tot CCR. Het begint eind uh, jaren 50... wanneer de broers Fogarty de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. Ja hoor. En ze treden voornamelijk op in het San Francisco Bay Area en vergaden zo enige regionale bekendheid. In 1964 krijgt de groep een contract bij Platam label Fantasy Records. Op voorwaarde dat zij haar naam wijzigt in de Go Gollywalks. Er worden enkele singles opgenomen en die hebben weinig impact. In 1967 wordt nogmaals besloten tot een naamsverwijziging. En gaat de groep voortaan door het leven als Credence Clearwater Revival. En deze drie elementen komen respectievelijk van Credence Newball. Een vriend van Tom Fogarty. Die extra E is toegevoegd om het woord Creed Credo of motto te creëren. Clearwater komt uh, van een tv-reclame voor Olympia. Een bier dat de smaak van uh, helder water zou hebben. Uh, Revival, nou dat kennen we natuurlijk allemaal. Revival is gewoon wederopstanding. Nou, en toen begon het grote succes van deze band. U hoorde achter één volgens, hoorden nu uh, de liedjes. Uh, up Around the Band. Daarna, uh, Long as I Can See the Light. light als laatste de Fortunate Sun. Goed. Nou, dan weten we dat ook allemaal weer. Klinkt een beetje vreemd. Maar het is wel leuk. Dit is Rykooter. Het begint een beetje een vreemd... Uh, mevrouw. Vigendemisch. Ja. Nou, dat is het niet hoor. Nee. Je zou denken dat er... Uh, ja, nou ja. Maar het gaat dan uiteindelijk toch zo verder. Ry De The Prodigal Son. See yeah. you van Raikouder. Zeg, Ron, wat denk jij? Zullen we maar naar radio 2 gaan verhuizen? Hoezo naar radio 2? Nou, Ekdom stopte mee aan het Ach, eind van het jaar. Dus, uh, ja. Zullen wij gewoon het overnemen? Ja, hoor, dat is geen probleem. Ik bedoel, kijk, dat salaris van hem kunnen we wel delen. Ja, dat is, uh, dat is, uh, groep, dat is ruim voldoende voor ons tweetjes, toch? Ja, nou, uh, ik ga mijn koffers uh, pakken. Nou, eind van het jaar pas, hè? Oh, rustig wel, Dan gaan we eerst het nieuws doen, zo. Uh, doe eerst het nieuws maar even. <laughs> ja, maar ja. Uh, John de Mol heeft wederom een visje binnengehaald. He. Is dat Belen uh... Bele bij Veronica? Ja. Ook een De, de Mol-station. En uh, nu Ekdom bij uh, de Radio 10. He. Ja, het landschap gaat veranderen op de radio. Ja, totaal. Bij, ik zie de transfers bij uh, CFM dat zie nog niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, uh, nee, maar ja, wij, wij blijven in ons, ons stationnetje toch trouw. Ja, ik ga niet uh, weg. Ja, we gaan niet weg. Nee, we blijven gewoon. Tenminste, we moeten eruit geschopt worden. <lacht> dat hangt van de muziekkeuze van uh, vandaag af. Is dat zo? Nou, misschien. Oh, weet ik niet. Nou ja. We geen klagen. Uh, nee, ik niet. Maar uh, ja, je bent het maar nooit. Uh, misschien is het nieuws wel niet goed. Ja, oh, dan dat kan ook. Ja. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Gerard <lacht> Ron Gijzer. Ja, en nou ben ik van me apropos. Waarom? <lacht> Zat je op de pol dan? Uh, nee, ja, oh, goed. Apropos. Het nieuws. het nieuws. Een vrouw heeft dinsdagmiddag beenletsel opgelopen... bij een botsing tussen twee auto's in de Haarlemse Waardepolder. Kort voor drie uur ging het mis... toen een auto vanaf de Weg de Vustweg wilde opdraaien... en erbij een andere wagen over het hoofd zag. De gewonde vrouw is na een eerste behandeling... op de plaats van het ongeluk overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was het verkeer op de oude weg enige tijd gestremd. De betrokken voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Dan de werkzaamheden aan de dreef in Haarlem verlopen naar wens. In fase 2 wordt het gedeelte tussen de dreefgarage... en het kruispunt met de paviljoenslaan aangepakt. Deze fase duurt nog tot en met vrijdag 26 april... Fase 1 is echter bijna klaar. De rijbaan kan al een beetje gebruikt worden... om de auto's richting het provinciehuis en de dreefgarage te laten rijden. Maandag 9 april is een informatiebijeenkomst... over de herontwikkeling van het Pellersgebied. Het Pellersgebied is een onderdeel van het project Antre Zandvoort... dat de verbinding tussen het station en het strand aantrekkelijker moet maken. De komende jaren krijgt het gebied tussen het station tot aan de boulevard... ter hoogte van het hotel Bouwers een opknapbeurt. De eerste stappen zijn gezet met het aanpakken en verfraaien van het stationsplein en de aangrenzende straten. U kunt zich uh, aanmelden voor deze avond... via e-mail w.vanderpool@haarlem.nl. De informatiebijeenkomst zelf is 9 april om 8 uur... in de grote zaal van de blauwe tram aan het louis Carré nummer 1... En de reizigers op Schiphol ondervonden gisteren eh, volgens een woordvoerder van de luchthaven lichte vertraging als gevolg van een computerprobleem bij Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding in Brussel. De luchthaven Schiphol adviseerde vertrekkende reizigers contact te zoeken met de luchtvaartmaatschappij of, uh, of de app van Schiphol uh, uh, te raadplegen. De, de omvang van de oponthoud bleek volgens Schiphol niet precies aan te geven, maar de impact was niet al te groot. Eerder namelijk meldde Eurocontrol dat door een storing vele duizenden vluchten vertraging zouden kunnen oplopen. Van de 29.500 duiz vluchten die dinsdag in Europa uh, werden verwacht, kon ongeveer de helft enige vertraging oplopen, liet de organisatie weten. En het probleem was, na verwachting, pas, uh, was uh, gisteravond in de avond opgelost. Dan de verkeersopdate. Er zijn geen files gemeld in zijn antwoord. Neem maar er nog wel een ander belangrijk verkeersbericht. Dat wil ik u toch nog wel even vertellen. Vertel. Ja, want uh, voor diegenen die uh, misschien wel eens rijden over uh, de sluizen van de Muiden... die doorgangsroute, uh, weet je wel, uh, van zuid naar noord... helaas, helaas, uh, vanaf 16 april kan dat niet meer. Want vanaf 16 april wordt de sluisroute, zoals het genoemd wordt... dus over de sluizen van de Muiden... volledig afgesloten voor alle verkeer. En dat gaat een jaar duren. Sorry. Dus uh, ja, ze zijn daar natuurlijk bezig met de bouw van de grootste zeesluis van ter wereld. Ja. Uh, die in 2019 uh, moet openen. En uh, ja, men vindt het uh, gewoon te gevaarlijk om. Uh, men vindt het gewoon te gevaarlijk dat daar dus nog normaal verkeer langskomt. Dus alleen hulpdiensten en werkverkeer kunnen er nog langs. Dus uh, neemt u die route wel eens, dan kun je dat dus vanaf 16 april vergeten, want het kan dus niet meer. En dat nogmaals, het gaat een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 maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Verder komt het tot buien en vooral later vandaag kan het daarbij ook tot onweer komen. De wind waait uit het zuiden en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 13-14 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met aanhoudend kans op enkele buien. De wind wordt zuidwest en neemt in kracht toe en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen is er in de ochtend nog kans op enkele buien, maar in de middag is het droog en gaat de zon schijnen. De wind waait uit een koele noordwesthoek en daardoor wordt het niet warmer dan een graad of 9. Let op, vrijdag en komend weekend blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt vrijdag naar 13, 14 en in het weekend naar zelfs 17, 18 graden. De zomer komt eraan. Volgende week verliest het weer. Ja, maar dat zeg ik pas volgende week. Ja. Nou ja, ik, ik ben meer een uh, Stones uh, fan, maar, maar jij laat me weer uh, een beetje aan de Beatles uh, ruiken af en toe. En uh, ik doe het andersom. Ja. Nou, dat is Vandaar. goed. <laughs> ja. Nou, ja, nou is toch goed. Ja hoor. Maakt niks uit. Uh, uh, Wild Horses was dat van het album Sticky Fingers uit 1970. En uh, was uh, een van de country Gela, gerelateerde liedjes van de Rolling Stones, want ook dat konden ze best wel. Sticky Fingers wordt over het algemeen nog steeds beschouwd als een van de betere, zo niet allerbeste Stones plaat. En uh, ja, nou ja, daar kunnen de meningen over verschillen. Ik vind van wel. Uh, Sticky Fingers dus en Wild Horses. We gaan naar een dametje. Uh, een dametje. Ja, dat is een dametje. Ze is vandaag uh, 71 geworden. Ja, niet te geloven. Uh, 4 april 1947 werd zij geboren als Tria van der Schoot in uh, Eindhoven. Uh, ze zingt thuis al uh, veel, uh, liefst op de wc, omdat het daar zo lekker galmt. Het geluid van de doortrekkende stortbak ziet eruit als haar applaus. Ja, nou, dat zijn er wel meer die dat doen. Hm. Die hebben er behoefte aan, hè? Samen met Fernandien Annelies de Graaf, die ook als zangeres actief is... hoopt te, uh, Dops, want zo heet ze als artiest, uh, heel wat talentenjacht af. Of loopt ze heel wat talentenjacht af... 1962 neemt ze als 15-jarige deel aan het cabaret der Onbekenden en wordt daar vierde. Het jaar daarop doet ze mee, euh, doet ze weer mee. Nu wordt ze eerste en krijgt ze een platencontract bij Phonogram. Enkele andere artiesten die zijn doorgebroken dankzij deze talentenjacht zijn onder andere Anneke Kreunzo, eh, Anneke <lacht> Armand en Lenny Koer. Eh, na haar overwinning eh, mag ze haar eerste singeltje opnemen... maar eh, Casanova eh, Batjami eh, haalt de hitlijsten niet. Haar derde plaatje, Padel van de Zuidzee, lukt dat wel... en staat in 1964 twee weken op de plaats 50 in de hitwezen top 50. In dat jaar wordt ze ontdekt door Catharine Valente... En neemt ze duitstalige singles op. Omdat van der Schoot in het Duits moeilijk uit te spreken valt. Dat wordt dan van der Schoot. Van der Schoot. Ja, van der Schoot. Ja, niet, is niet te doen voor die Duitsers. Uh, <laughs> verandert haar uh, fonogram haar naam op. Advies van Valente in dops. Wat dat dan betekent, dat weet ik niet. Maar, oh, sorry hoor. Uh, even kijken, dat staat er ook nog bij, geloof ik. Uh, volgens Valente naar een clown uit een oud circusgeslacht. Nou, lekker dan. En van Trea gaan wij een liedje draaien dat een cover is van een Duits nummer. Oorspronkelijk is <middels> het namelijk van Drafi Deutsche. En dat heet... In het licht. Ja, dat heet Marmorstein und Eisenbricht. Nou, dit is Trea versie Marmorsteen en Staal vergaan. Daar, daar, is er een die jou tegenlacht? Daar, daar, daar, daar. Natuurlijk van het Duitse marmorstein und Eisenbricht van Draffi Deutsche uh, Was dit uh, Marmorstein en Staal vergaan van Trea Dops. Trea van der Schoot dus. Die ook nog een keer meedeed aan het Songfestival. Met de, nou ja, het volk niet zeggen. De ploem ga. Nou, dat vond ik wel zo'n dom liedje. Ik denk dat ga ik niet draaien. Ik vond dit leuker. Uh, dus, uh, nou, dit was hem dus Marmorstein en Staal vergaan van Trea Dops. Vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, meisje. En als je je gebak niet kwijt kunt... kom het maar bij ons brengen. Ja. Wij lusten het wel. Zeker. Ja, zo, toch? Ik kom, heb je, koffie erbij. Koffie, koffie erbij. En uh, gebakje. Nou, anders is nooit weg. Goed, uh, eens even kijken. Wat zullen we doen? Um, um, um, um, um, um, ja, een plaatje draaien. <lacht> Fats Domino. Yes, my darling. Yes, my darling, I want you to know Each and every day I love you more and more. Let's get married, get married soon. You be the bride and I'll be your groom. Uh huh. Ooh, oh yeah. <laughs> uh huh, uh huh, uh huh. I'm telling you, darling, what I'm gonna do. I'm saving all my love and jazz for you. I'm gonna buy you a wedding ring so I won't have to worry about a doggone thing. Uh huh. Ooh, ooh oh yeah. <laughs> uh huh. Uh-huh, uh-huh. Now that we married, we're just plain to see I was meant for you and you were meant for me. I buy a home and we all settled down way out in some little country town. uh -huh. ooh, ooh, oh, yeah. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.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 Hoep, hoep. Aha, aha, aha. Nou, soms kom je er wel eens van die, van die leuke opnametjes tegen, zoals dit uh, dus ook eentje is, bijvoorbeeld van Fans uh, Domino. Je hebt op, uh, op Spotify heb zo'n uh, zo lijst die heet Release Radar. En Ja, dan, dat zijn dan, dan weer nieuw uitgebrachte dingen. En nou oh ja, dit zal ook toch wel opnieuw... Voor mij klonk het een beetje als een, een, een, een demootje van een, uh, een later bekend nummer. Maar dat zoekt nog wel een keer uit. We gaan door met de artiest in het licht. Ja, we hebben er nog één. Ja, nou, we hebben er nog meer trouwens. Maar deze is wel erg goed. Gary Moore. Artiest in het licht. Stormy Monday Blues. just as bad Call it stormy Monday Tuesday's just as bad That's he on me Ja, Gary Moore, The Blues. Jawel, wel. Zo, so, lekker. Nou. Ja, ja, vond jij wel lekker, hè, hoor. Ja, ja, hoor. ja, ik... Uh, ben je de... ding, dit, hè? Ja, is dat jouw ding? Ja, weet je. Oké, okay, maar ja, oké, okay, ik vind het goed. Als het jouw ding is, vind ik het helemaal goed. <laughs> Gary werd geboren als een zoon van... Als, als, als zoon, uh, pff, Nou ja, hij werd geboren als een van vijf kinderen uit... Uh, uh, uh, uh, van uh, concertpromoter Robert Moore en zijn vrouw Winnie... En dankzij het beroep van zijn vader groeide Moor op in het, door het luisteren naar muziek en uh, Ierse bands. Hij werd geboren op 4 april in Dublin, in Noord-Ierland. Goed, uh, en het nummer wat we hoorden, dat was de Stormy Mander Blues, jawel. We gaan uh, naar het NOS van 1 uh, van, uh, van uur. Ja, dat heb ik nog. ja, doe maar één 1 uur. Ja. Dus ik zou zeggen, tot zo dan, hè? Koffie met Star Trek. <laughs> The Next Generation.